Dit is door Al Megens met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim. Volgens het staatspersbureau sommeerde hij het leger om te allen tijden klaar te zijn voor een aanval. Maar hij zei ook dat hij het dwaze en domme gedrag van de VS nog even aankijkt. Om de spanning te verminderen en een gevaarlijk militair conflict af te wenden, zou de VS zelf in actie moeten komen en kernwapens uit de regio moeten weghalen, zo valt te lezen. Ondertussen heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mattis nog eens gezegd dat Kim het niet in zijn hoofd moet halen om aan te vallen. Dan is het game on, zei Mattis. De Britse regering gaat aansturen op een tijdelijke douaneunie met de Europese Unie. Zo'n tijdelijke unie moet zorgen bij het bedrijfsleven wegnemen en voorkomen dat de internationale handel stilvalt als de brexit in maart 2019 een feit is. Dat staat in regeringsstukken waaruit Britse media citeren. Zolang de Britten lid zijn van de EU, mogen ze niet met andere landen onderhandelen over nieuwe handelsverdragen. Dat mag pas na de brexit. De onzekerheid voor bedrijven zou deels kunnen worden weggenomen met een tijdelijke douane-unie. Dan blijven de huidige regels van kracht en krijgen bedrijven niet keer op keer te maken met nieuwe regels. In de Malinese stad Timbuktu zijn zeker zeven doden gevallen bij een aanslag op een kantoor van de Verenigde Naties. Een groep mannen opende het vuur op het gebouw. Dat dient als het lokale hoofdkwartier van de VN-vredesmissie Minusma. Volgens de VN komen de slachtoffers allemaal uit Mali. Er zijn ook zeven gewonden. Militairen hebben zes aanvallers doodgeschoten. In Mali zijn tot het einde van dit jaar ook Nederlandse militairen gelegerd. Ze opereren vooral vanuit de plaats Gao. Al zijn er ook Nederlanders actief in Timbuktu. Het weer, vannacht vrijwel overal droog, een graad of 15 is het. Overdag trekken buien over het land van zuidwest naar oost... en die kunnen flink uitpakken met hagel, onweer en windstoten. Voor de buien kan het in het oosten nog 28 graden worden. In het westen van het land wordt het 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers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 6.9 ZFM. We Then take me back to when we found Alone, one's brother overdosed, one's already on his second wife, one's just barely getting by. But these people raised me and I.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 pido un beso vendamelo no se que esta pensando llevo tiempo intentando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 Hazelo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo mago pegando, poquito a poquito. Enseñe eens aan boca. Tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo mago pegando, poquito a poquito. Hasta Ritme C -C van ZFM